10 uur, Herman Vriend met het NOS-journaal. Frankrijk kan niet bevestigen dat de Algerijnse terroristenleider Mokhtar Belmokhtar in Mali is gedood. Zoals het leger van Tjaat gisteren heeft gemeld. Het Franse leger leidt het offensief tegen islamitische strijders in Mali. En zou normaal gesproken moeten weten of de Al-Qaeda-topman echt dood is. Bovendien wordt op enkele jihadistische forums gemeld dat Belmokhtar nog leeft. Belmokhtar wordt gezien als de Al-Qaeda-commandant in Mali.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 Sjiïden zijn geregeld doelwit van aanslagen door radicaal-soenitische groepen... die banden hebben met Al-Qaeda. Vorige maand kwamen bijna 90 mensen om het leven... bij een aanslag in een Sjiïtische wijk in de stad Gwetta. Ilko sint Nicolaas heeft bij de EK Indoor in Gothenburg het goud gewonnen op de Zevenkamp. De Dordse atleet won in 2010 bij het EK Outdoor zilver op de Tienkamp. Maar op de Zevenkamp Indoor had hij nog geen medaille. Twee jaar geleden werd hij vierde.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 Goedenavond, welkom bij langslijn op de zondag. We blikken terug op het sportweekend en ook natuurlijk op de Eredivisie. Daar was gisteren de topper tussen Twente en Ajax. Volgens Frank de Boer was er maar één ploeg die aanspraak maakte op de overwinning. Ik denk dat de herenmeester waren. Ik denk dat Twente mag van geluk spreken dat het maar 2-0 is geworden. En vandaag was de laatste dag van de EK Indoor Atletiek. Daar was Nederland succes op de Meerkamp. Dit is een moment. Nu is hij helemaal terug. En hier gaan de handen de lucht in. Nu weet hij, hij is de Europees kampioen. Eelco Sint-Nicolaas, 25 jaar uit Apeldoorn. We gaan hem zo direct meteen bellen. Zo direct spreken we ook met Marianne Vos. Op welke fiets heeft ze nu weer bewezen dat ze de beste is? En er is aandacht voor tafeltennis. In de finale van de NK stond een 41-jarige Jona Kaan.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 Ja, meerkamper Ilko Sint-Nicolaas heeft bij de Europese kampioenschappen indoor in Götenborg de zevenkamp gewonnen. Hij is de eerste Nederlandse atleet die op dit onderdeel de Europese titel in de hal verovert. En dit is het ook nog eens een keertje met een nieuw Nederlands record van 6372 punten. Ilko, goedenavond. Goedenavond. En van harte gefeliciteerd. Uh, heb je al enig idee wat je allemaal hebt uh, gedaan? Uh, nou, het gaat langzaam wel een beetje verzinken. Ja? Uh, ja, het was een super weekend en... Uh... Ik stond op papier uh, ruim voor, dus ik dacht, ik kan hier en daar wat leiden. Maar uh, er was een Fransman, uh, Kevin Meijer, die werd tweede. En die, die, die presteerde een supermeerkamp, dus het bleef spannend tot het einde. En uh, ja, ik kon toch weer een hele mooie meerkamp uh, neerzetten... en uh, Europees kampioen worden. Ja, met een nieuw Nederlandse koor, ja, daar moet je wel uitermate tevreden mee zijn, denk ik. Hè, met dat punten totaal. Ja, zeker. Daar ben ik heel tevreden mee. Ik, ik scoorde drie weken terug, uh, 30 punten minder. Dat was toen... Uh, Beste wereldjaarprestatie en een, een ruim Nederlands uh, record. En als ik drie weken later op een EK hetzelfde nog een keer kan scoren... hetzelfde nog een beetje kan verbeteren... ja, dat, daar moet ik super tevreden mee zijn. Ja, je bent dus gewoon in een supervorm. Uh, uh, naar welk onderdeel dacht je, nou, die titel is wel binnen? Uh, nou, eigenlijk uh, het laatste rondje van de duizend meter dacht <laughs> ja? ik dat pas. Nee, uh, Polsdag Hoogsting is één laatste onderdeel. Daar, daar moet ik het verschil aan maken. Nou, wat dat deed je ook? Even, ja, uh, wat ik zei Kevin Meijer, de Fransman... die uh, die was ook erg goed aan het springen. Die stond 5,20 meter. Ik stond gelukkig 5,40 meter. Dan had ik wat extra Mars op de 1000 meter. En uh, ja, toen ik hem op de 1000 meter het laatste rondje nog redelijk dicht voor me zag, wist ik dat het verschil niet ja. groot genoeg was voor hem om te winnen en uh, dat ik hem ging pakken. Hij probeerde het toch wel even, hè? hij ging vol in de aanval, toch die Meijer? Ja, hij ging even in de aanval inderdaad. Hij had nog een, uh, een Franse teammaat die, uh, die nog voor hem zou uh, gaan lopen en zou gaan hazen. Maar eigenlijk had ik na 500 meter al door, hij, hij kon niet bijblijven bij, bij die persoon. Uh, ja, ik mocht 7,5 seconden verlies op hem. Dus ik dacht, als ik 240 loop op de 1000 meter, dan moet hij onder de 232 straks gaan lopen. En dat wordt bijna niet mogelijk voor hem. En ja, uiteindelijk liep hij 237 ik 238. Ja, dat zit nu vlak bij elkaar. Ja, zeg je was de, de grote favoriet vooraf. Ook vanwege die uh, beste de wereld, uh, god hoe zeg je dat nou... <laughs> de, de beste wereldjaarprestatie. Ja. Uh, maar uh, uh, de dag vandaag ging je in als tweede. Uh, gaf dat ja. een bepaalde druk of was je daar ontevreden over? Uh, nee, helemaal niet. Ik was eigenlijk tevreden met mijn eerste dag. Ik heb, uh, de eerste drie onderdelen score ik beter dan tijdens mijn vorige Nederlandse score in Apeldoorn drie weken terug. Mm -hmm. Hoogspringen was iets minder, maar ik stond nog steeds een beetje in de plus. Dus ik wist dat ik een goede kan ging draaien. Uh, kijk dat ik, ik stond tweede achter een server waarvan ik wist dat ik hem zou pakken op de volgende drie onderdelen als het goed, goed was. Uh, het enige wat ik inderdaad wist is dat die Kevin Maier goed bezig was. Die scoorde de eerste vier onderdelen drie PR's En ik wist dat hij gewoon uh, ontketend was en uh, dat hij ervoor een uh, verrassing kon gaan zorgen. Dus die heb ik het meest uh, ja, in de gaten gehouden. Ik niet zeggen, ik heb mijn eigen ding gedaan. En dat is, uh, ik wist dat ik dat goed doe dan... dan uh, kunnen ze me niet verslaan eigenlijk. Ja, dan heb je die titel, je hebt een Nederlands record. Was je eigenlijk mee bezig met het record of gaat het echt om die titel? Uh, nee, het gaat echt, echt hier om de titel. Uh, Als zou ik een paar honderd punten minder hebben gescoord... en een Europese kampioen geworden zijn, dan was ik ook tevreden. Uh, het geeft wel wat extra, extra gemoed. Dus, uh, uh, ja, eigenlijk ben ik extra tevreden met dat ik twee keer zo meer kan, kan laten zien. En ja, ik zei net al dat twee keer eigenlijk de, de beste wereldjaarprestatie heb gedaan. Dus de twee beste prestaties in de wereld dit jaar zijn van mij... En dat, uh, ja, dat voelt natuurlijk ook heel goed. En uh, ja, vooral dat het stabiel een stap vooruit gegaan, ben ik heel blij mee. Ja, uh, nou, al die meerkampers hebben altijd een mooi gebruik... dat die meerkampers allemaal een ronde maken. Maar ja, voor jou was het natuurlijk helemaal speciaal, dit keer. Ja, ja absoluut, ja. Inderdaad, normaal maken we altijd een ronde langs het publiek... om te bedanken voor de twee dagen steun. Uh, het was nu een beetje rommelig, want uh, sommigen wachten op een uitslag. En, uh, maar goed, we dachten, we gaan gewoon een rondje maken met allen. Met de Nederlandse vlag en weten dat je goud hebt, is natuurlijk echt zo leuk. Heerlijk gevoel lijkt me dat. Um, uh, de zomer heeft iedereen het hierover, die komt eraan. Denk jij ook al aan het uh, outdoorseizoen? Uh, nou, ik denk eigenlijk eerst even, een weet je geen atletiek. <laughs> maar uh, ja, nee, daarna komt het zeker. En, uh, uh, ja, We gaan verder met uh, frisse moed en uh, weten dat ik een hele goede winter heb gedraaid... en dat we stappen hebben gezet en... Uh, Daarmee gaan we gewoon lekker verder en uh, dat moeten we doen. En dan komen de wedstrijden buiten vanzelf van wel weer. Goed, feestje vieren vanavond nog, Elko? Uh, ik denk het wel. Ik sta nu hier uh, bij een huldiging uh, in het restaurant, in het hotel. En uh, volgens mij is het nog niet klaar, dus uh, ik ga nog eens even kijken. Nou, geniet ervan en een goede thuisreis. Dankjewel. Europees kampioen Elko Sint-Nicolaas. Ook voor uh, Daf de Schippers was er kans op eremetaal. Alleen in de finale met zijn vijfde... Op de 60 meter verbeteren ze wel haar persoonlijk record tot 7,14. Ik ging gewoon voor de laatste tijd hier. Net voor de halve finale. Uh, ik kreeg kramp, net de, de laatste loop kreeg ik kramp in mijn linker hemstring. Dus ik strok heel erg en daardoor ging de halve finale niet super. Maar Peter Eemert heeft me weer uh, op de been weten te krijgen. Fysiotheed? Ja, de fysiotherapeut. En dat uh, was goed genoeg voor dit. En Ik had geen geweldige start, ik stapte echt aan mijn blok. Maar ja, ik loop gewoon drie keer onder mijn PR en in de finale het hardst en daar gaat het om. Ja, een uh, vijfde plek, dat is geweldig. Ja, super. Ja, dat uh, meer dan verwacht in principe. En het zit ook heel dichtbij, dus nog een betere voorbereiding volgende keer. En uh, ik denk dat het nog heel veel harder kan. Hoe kijk je terug op dit toernooi? Het was een mooie ervaring. Zeker, zeker een mooie ervaring. Ik had natuurlijk voor dit toernooi nog, nog niet echt heel geweldig hard gelopen voor mijn doen. Uh, ja, Blesseerd was... geweest ook? Ja, ik heb zeven weken gemist, uh, in ieder geval een sprint gemist, ik heb de rest alles wel kunnen doen. Maar ja, dat lijkt me toch wel heel belangrijk uh, voor dit soort toernooien. Dus ik merk echt dat het gelukkig net, uh, net goed komt, waardoor ik net een weekje extra had om uh, na het NK nog even bij te komen. En nu, ja, nu hoor je er echt bij, bij de, uh, bij de grote sprinters gewoon. Ja, nou dat is toch alleen maar leuk. Ik, uh, ik ben letterlijk uh, een grote sprinter in vergelijking met de rest. En je ziet dat er een paar echt wel van die specialisten zijn, omdat ze gewoon klein zijn en een stuk creatiever. Dat weet ik ook, want ik kom wat minder hard in mijn blok uit zo, en dan wat anderen soms komen. Maar op het laatste stuk heb ik, is mijn topsnelheid wel heel snel. Dus uh, op naar buiten. En dan, in buiten? Uh, buiten is dan de eerste echte grote wedstrijd, is Gutses. Dus, want uh, gewoon weer de meerkamp? dan gaan we gewoon weer meerkamp doen. Dan uh, EK onder 23 en dat is nog een beetje twijfel, maar waarschijnlijk zoals het nu uitziet, is het, uh, ga ik in ieder geval de honden doen. En nu in ieder geval een beetje nagenieten van deze vijfde plek op het EK in Noord. Ja, gaat zeker lukken. Daft de Schippers sprak met Stefan Verheij. De Bulgaarse Naimova veroverde het goud op de 60 meter. De zilver was voor Maria Riemjen uit Oekraïne. Wie kent het niet? En het brons was voor de Française Soumare. Dan gaan we nu praten over voetbal. Terugkijken. Op het afgelopen voetbalweekend doen we met Ronald van der Geer als vanavond in de studio. Ronald, welkom. Ik heb net te weinig geschonken, lekker hoor. Ja, gezellig. Uh, uh, heb je genoten dit weekend? Uh, overal? Uh, ja, vanmiddag eigenlijk met name. Uh, gisteravond niet zo. Maar uh, ja, dus het blijft toch altijd wel spannend, die Nederlandse competitie. En dan kun je uiteindelijk toch wel met een, met een prettig gevoel terugkijken. Nou, uh, op vanmiddag komen we zo, uh, eerst naar gisteravond, want er was dan wel een topper. In ieder geval op papier uh, de wedstrijd uh, Ajax tegen Twente in Enschede. In het begin uh, was, er leek er niet zoveel aan de hand. En zo neemt Ajax even met veel spelers bezit van de Twentse helft. Waarbij Scheunen, dus het hangende rechtsbuiten, bij Ajax nu de bal heeft. Totdat de 1-0 viel. En ik denk dat we daarna wel de grip helemaal kwijt hebben geraakt. Terwijl nu van afstand... Goeiedag van de knal! zonder de bal op het doel schiet, maar niet op het doel, die schieten er na vier minuten gewoon in. Nou, we hebben het vaker gehad als we een tegenkool kregen, dat we onrustig werden. En dat gebeurde vandaag weer. 2-0 voor Ajax na 35 minuten. En nu is het de andere centrale verdediger die scoort uit een vrije schop van Erik. komt de bal op het hoofd van al de wereld. En, en, en dat is jammer. En dan komt het team te ver uit elkaar te spelen. En tegen een goede ploeg als Ajax is dat, is dat lastig. We hebben heel veel wedstrijden nu uh, punten laten liggen. Geen wedstrijd gewoon in uh, 2013. Dus ja, dat is, voor Twente is dat niet, uh, niet Goed. Nieuwe trainer of niet, de trainer weggestuurd of niet. Ook wedstrijd 7 van 2013 levert voor Twente niks op. Sterker nog, Ajax verslaat Twente met 2-0. En zoals we hebben geconcludeerd, ging dat eigenlijk kinderlijk eenvoudig. Het herenmeester waren vandaag. Ik denk dat Twente mag van geluk spreken dat het maar 2-0 is geworden. Ja, dat was natuurlijk Frank uh, de Boer, trainer van uh, Ajax. Ben je het met hem eens, Ronald? Mocht Twente inderdaad van geluk spreken dat het maar 0-2 werd? Ja, want het krachtversfeel was intens en enorm... Ajax was veel en veel beter dan, uh, dan Twente. Heeft zich met name ook opgehouden op de helft van, uh, van Twente. Het is natuurlijk toch het probleem van Ajax de laatste weken. dat de aanvallers zijn ook van niet tot scoren komen. Het zijn notabene nou, nog twee centrale verdedigers die de <laughs> goals maken. Uh, nee, nee, Twente was, uh, was, was zoals we Twente eigenlijk wel verwachten. Zoals het eigenlijk in 2013 acteert. Het hangt. Ja, ze treffen Twente op een uh, prima moment. Ja, mij. het hangt als, uh, als losstand aan elkaar. Het is een elftal zonder een, een greintje vertrouwen waar het, uh, het, het, het spelplan ontbreekt, waar ook de echte kwaliteit ontbreekt... Uh, deels door blessures, uh, deels laten mensen niet zien wat ze in hun mars hebben. Wisselingen in het elftal, nou ja, noem het allemaal maar op. De trainer dus nu weg, maar daar gaan we het nu vast over hebben. En uh, ja. ja, nee, Ajax was gewoon beter en, en daar verdiende maar één ploeg te winnen. En dat was Ajax. En ja, McLaren die vertrok deze week als trainer bij FC Twente... Alfred Scheuder voor de groep. Ze hoopten op een schokkeffect... In de verste verte dus niet. Nee, omdat Twente veel te diep gezonken is om... want ik denk dat McLaren dinsdag uiteindelijk definitief de knoop mm -hmm. doorhakte. Um, nou ja, dan heb je als schreuder zijnde drie dagen de tijd... om een elftal dat totaal niet draait en zonder vertrouwen voetbalt... ook nog eens in een wat andere tactiek te laten excelleren dat kan niet. Daar kun je ook geen wonderen van verwachten. En uh, hij moet de boel bij elkaar houden. Ik denk dat hij terug is gegaan naar zoiets als de basis van... Nou ja uh, win je duels, speel vanuit een de gesloten defensie... en probeer een beetje van daaruit te voetballen. Maar duels winnen was al, uh, was al eigenlijk te veel gevraagd voor, uh, voor Twente. En uh, nou ja, hij heeft nu een week, een volle week de tijd om... is met jongens te praten, om eens te kijken hoe ze zich voelen. Maar dat, dat schokkeffect kon maar je hem niet hij verwachten. is daar wel de juiste man voor? Iemand zonder ervaring als hoofdtrainer... dan op zo'n moeilijke situatie hoofdtrainer worden? Ja, nou, als ik hem zo hoorde op televisie, blonk je ook niet uit. Nee, nee, nee. Maar hij heeft zijn visie. Um, hij staat uh, hoog in aanzien bij de spelers... Die, die vertrouwen in hem hebben. En hij heeft menigmaal bij de trainers ook wel tegengas gegeven. Hij weet dat er in de groep leeft... En ik denk dat hij juist wel daartoe in staat is. Uh, mensen die hem goed kennen zeggen ook... dit is een, uh, een, een geboren trainer. Ik kan mij nog herinneren van de tijd dat hij bij Feyenoord speelde... en uiteindelijk niet meer als basisspeler actief was... dat hij op de bank zat. En Robin van Persie was toen ook nog bij Feyenoord. En, en dan vertelde hij ook na afloop van... ja, dan zit ik aan Robin uit te leggen... kijk, als je nou bij een corner zo staat en zo... en dat vond, vond Robin van Persie ook interessant om te horen. Oftewel, deze jongen was altijd wel met deze materie bezig. Mm -hmm. ja, heeft nog niet de juiste diploma's... maar heeft dan ook van een visie, heeft rust... En heeft misschien iets meer lef dan McLaren. Ja, en, en dat moet dan voor een ommekeer zorgen. Ik bedoel, welke wonderdokter kan er voor een, een ommekeer zorgen als hij helemaal niets uit de organisatie kent? Dus ik denk dat dit uiteindelijk nu op dit moment de beste oplossing is. En dat is ook een oplossing die, als ik jou zo aanhoor. Uh, wel blijft. Minstens zelfs dan 20 ligt. Nou ja, voor vier weken mag hij. Um, dan hebben we nog. Maar dan is het nog vijf weken, geloof dan ik. Dan is het nog vijf weken. Dus uiteindelijk zal er geen nieuwe trainer worden aangesteld dit seizoen. Dat geloof ik niet. Um, Munsenman roept overal: we hebben zes trainers met een A-diploma. Um, als ik even heel snel tel, zijn dat van Staat Bleuming, uh, Kluivert Lok. En dan mis ik ongetwijfeld twee, want verder kom ik even niet. Maar er zullen er binnen die organisatie nog meer zijn. Dus er zal uiteindelijk wel een dispensatie komen. De KVB zal toch ook wel beseffen dat het raar is... om voor vijf weken een nieuwe trainer aan te stellen. En dan komt er wel een. En in de op van die trainer gaat uh, Elf, uh, Alfred Schreuders een coach betaald voetbal halen... En wellicht wordt hij dan klaargestoomd voor het uh, voor, voor, voor voor trainerschap van Feyenoord. En het zou mij niet verbazen als die, als die trainer die 20. dat gaat doen... nu ongeveer, uh, ja, er zit een plafondetje tussen, uh, hierboven zit. Want hij zit uh, bij Studio Voetbal op dit moment, Bert van Marwijk. Bert van Marwijk, ja. oké. Okay, uh, maar eerst nog even iets anders. Want Gertje van Beek solliciteerde eerder deze week uh, een beetje naar die functie. Uh, hij kwam daar vandaag op terug. Volgens hem zijn er op dit moment geen gesprekken gegaan. Tussen hem, Gertja van Beek dus, en FC Twente-voorzitter Joop Munsterman. Je moet eerst met mensen in gesprek staan en kijken of je daar een klik mee hebt. En ik ben al twee keer met de Munsterman in gesprek geweest. Uh, een aantal jaren terug. En uh, ja, daar is het niks uitgekomen. Alles, oh, dus, van Beek voor de microfoon van Eredivisie Live. Ja. Daar kunnen we dus een streep doorzetten. Ja. Die vraag wordt niet zomaar gesteld. Hè? Hij, hij solliciteerde niet nadrukkelijk. Nee, hij stelde ja, vorige week. Nee, hij zei van, dat, ik heb wel gevoelens bij die club. Ja, hij heeft daar als, als, als dat jongetje dat naar de trainingen gekeken. Hij heeft er op de tribune gestaan. Um, overigens was Tom Gerbrands gisteren in het forum op deze zender heel duidelijk. Door te zeggen: van... Uh, Gertjon Verbeek heeft een clausule. Maar die geldt pas over een jaar. En uh, geldt dan alleen voor onze clubs. Dus als er nu een club komt, zeggen wij nee. De vraag die aan hem gesteld wordt wordt gesteld omdat hij van de week in een besloten bijeenkomst in een forum uitgezet door een, door een korfbalclub heeft gezegd dat hij uh, Munsterman onbetrouwbaar vond en dat hij um, met hem heeft gesproken en dat hij daar een naar aan heeft overgehouden en dat hij nooit trainer van Twente zal worden zolang Munsterman daar reageert. Dat zijn de woorden die naar buiten kwamen vandaag. Vandaar ook dat die vraag wordt, wordt gesteld. Uh, inmiddels uh, is er een gesprek geweest uh, althans er is contact geweest tussen Munsterman en uh, Enverbeek en de kou is uit de lucht. Dus wat dat betreft... Um, maar ja, de het is wel zo netjes ingezet. dan nu om of voor Beek om te zeggen van... Uh, we ja, doen het niet. Nee, nou, hij doet het niet. Maar ik wil even uitleggen waar die vraag ineens vandaan komt. Omdat ja, het maar goed. door blijft sudderen, weet je wel. En vanavond hebben Munsterman en uh, Verbeek ook voor alle kou samen uit de lucht gehaald. En dat probeert Twente nu ook op alle mogelijke manieren te communiceren. Dus ik ja. nu ook hier. <laughs> ja, Kijk, uh, zo wordt je dus bijgepraat op de zondagavond. <laughs> um, maar interessant ook wat je zei. Jij denkt dus Bert van Marwijk, kandidaat nummer 1 bij FC Ja, ik denk waarom niet? Um, er lopen daar natuurlijk trainers rond met een A-diploma. Maar op het moment dat je of als... Schreuder. Ja, of ja, Scheuder. maar Patrick Kluivert bijvoorbeeld heeft daar ook een A-diploma. Is international uh, geweest. Hè? Heeft een grote carrière gehad. Maar wordt op het moment dat Schreuder uh, trainer wordt van de A-selectie... niet als assistent toegevoegd aan het eerste elftal. Nou, dan weet je dat je niet uh, in vragen bent. Hè? Dat je niet maar... aan de beurt komt dat je, dat je eigenlijk geen toekomst hebt. Ja, dan ga je een beetje rondkijken. Um, Scheuder is door Van Marwijk aan de oranje staf toegevoegd... Toen stapte Van Marwijk op en hoefde Schreuder niet meer te komen. Maar die twee vertrouwen elkaar. Die ja. hebben een, een, een goede band met elkaar blijkbaar. Het zou mij niks verbazen als, als Van Marwijk dat... Maar ja goed, daar hangt altijd nog ook PSV hè, rond Van Marwijk... dat dat, dat een kandidaat zou, zou kunnen zijn. We zijn benieuwd. Uh, dan gaan we naar vandaag. Uh, belangrijkste wedstrijd, denk ik, in ieder geval voor de top... is uh, NEC Feyenoord. In de Goffert won Feyenoord met 3-0 van NEC. Je was bij die wedstrijd. Ja. Uh, ja. Wat voor indruk maakte Feyenoord op jou... Want het lijkt een regelmatige 3-0-overwinning. Maar... Twee indrukken maakten ze. Eerste helft waren ze goed. Begonnen wat, wat, wat, wat, wat, wat slordig, wat onrustig. Maar eigenlijk naar de goal van Boetius. Mooi goal. Goeie paas van Filena. Nou. Um, maar ja, had Feyenoord grip op het duel en speelde het goed. Combineerde het, zocht altijd de vrije man, vond de vrije man. Heel veel beweging, dicteerde eigenlijk het spel... En dat was wel het Feyenoord zoals uh, Koeman het graag ziet. En dat is ook wel uh, dat, dat je kan zeggen... nou, dat is kampioenskandidaat waardig. Het, het gekke fenomeen, en dat zie je wel meer bij ploegen... in de tweede helft liet Feyenoord zich toch een beetje uh, terugdrukken op eigen helft. Komt het in een wat kwetsbare positie. Niet dat het heel veel gevaar oploopt, maar het is wel ja. anders spel. Een tegendoel maar, had zo kunnen vallen. had kunnen vallen en dan gaan er rare dingen gebeuren. Want NEC zat inmiddels al in een opportunistische fase. Ja, ballen kunnen raar vallen. Uh, nou ja, dat is dat, dat, ja. niet goed... Maar je moet kijken naar de eerste helft... en met name toch ook hoe het verdedigend overleefd werd. Dan denk ik, ja, als, je, als je het afzet tegen de rest... Heeft, heeft Feyenoord zich daar wel een kampioenskandidaat getoond. Ja, eh, want, eh, want, want uh, Koeman was misschien ook wel banger voor deze wedstrijd... Dan, dan, dan die tegen PSV, hè? Ja, nou ja, de PSV kwam na de uitgeleider bij PEC. Ja, Had het je heeft die zo weinig zin om daar te winnen, zeg maar zeggen. En dan, ja. je moet dat nu bevestigen met zo'n overwinning nou ja, in Nijmegen. Maar, maar, maar Koeman heeft vorige week tegen PSV wel iets zien gebeuren. Dat heeft hij de laatste weken zien gebeuren. Dat vertelde hij vrijdag ook uitgebreid op de persconferentie. Uh, je zag uh, in de wedstrijd bij PSV dat er iets groeide. En je zag het ook na afloop. Dat tunnelincident, daar kun je ook dingen uit aflezen. Je ziet het, dat Feyenoord als één man uiteindelijk daar... Uh, dat opstootje in gaat en afsluit. Uh, en hij zegt ook... Uh, vorig jaar groeide er iets in het elftal. En naarmate het einde van de competitie uh, vorderde... werden we steeds meer een team en hadden we geloof in de goede afloop. Die goede afloop is gekomen. En hij herkent dat dat nu weer in een toch iets wat gewijzigde selectie... weer gebeurt. En eigenlijk is de situatie precies hetzelfde. Ook vorig jaar begon Feyenoord zonder uh, echt grote aspiraties aan het seizoen. Laten we maar kijken. Alles wat, uh, wat, wat in het linker rijtje is, is goed. Uiteindelijk tweede geworden. En ook dit jaar zei men... Ja,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 En dat hebben we gedaan en we moesten nu ook weer. En, en we doen het ook weer. Dus dat geeft uh, wel aan dat we wel met die druk om kunnen gaan. Ja, interessant. Uh, het gaat stapje voor stapje beter. En, ja. en, en het, is, het is dus eigenlijk voor het eerst dat, dat Koeman het zo duidelijk zegt... Hè, dat ze voor de titel moeten gaan. Hij is er uh, heel langzaam mee begonnen. Hij heeft een keer getwitterd dat er een outsider is voor de titel. Nou, dat was natuurlijk zijn eigen elftal. Langzaam maar zeker. Kijk, weet je, die wedstrijd tegen Peck is natuurlijk heel erg uitgehaald... omdat daar een nederlaag werd geleden. Een onnodige. Want Feyenoord is daar niet weggespeeld. Nee, sterker nog heeft hij heel veel kansen gemist. Nou, dat moest rechtgezet worden tegen PSV. Nou ja, daar zag je pas echt in de tweede helft wat een elftal dit is. Ja, hij ziet natuurlijk ook dat het elftal dicht bij elkaar blijft, dat het fit is... en dat er een, een, een stijgende lijn in zit. Niet zozeer qua afronding, want daar kan nog veel beter... Maar hij ziet natuurlijk wel dat het elftal staat, dat, dat de organisatie staat. Ja, en als je dat dan afzet tegen instabiele prestatiecurves van anderen, inclusief Ajax... Ja, dan, dan zou je wel gek zijn als je natuurlijk zegt dat je kansloos bent ja. voor de titel. En ja, je kunt ook langzaam maar zeker, ook om de druk weg te nemen, zou je het kunnen zeggen... maar dat kan niet meer. Je, je moet realistisch blijven. En dan zie je fijn dat daar staan. Je weet uh, dat er nog vier thuiswedstrijden zijn... Uh, zeg ik even uit mijn hoofd. En ook van meer thuis dan uit. Ja. Uh, nou ja, dan weet je dat je qua programma misschien ook wel een voordeel hebt. Um, want uh, FC Twente, dat was ik nog even vergeten. Maar daar kunnen we een streep doorheen zetten voor de titel natuurlijk. Ik zet uh, dit seizoen niet zo heel makkelijk strepen. Maar als je uh, kijkt dat Twente nu nee, 44 dus ik... punten staat. En Feyenoord op 50 als nummer 3. Dan zou je kunnen zeggen: even afgehaakt. Maar ja. strepenzettingen Roen, in deze competitie dit jaar is uh, zeer gevaarlijk. Ja, dat, dat, weet, dat weet ik. Maar toch <laughs> doe ik het. Maar okay. dat is dan voor mijn eigen okay. rekening. Ik wil nog één iemand eruit halen uit. Uit die wedstrijd. jij dat. <laughs> ja, gaat echt, er zit echt helemaal <laughs> niemand in. Maar goed, één um, iemand uit de uh, uit die wedstrijd van NEC Feyenoord... Ja. was Jean-Paul Bouetjes. Ja. Uh, scoort twee keer. Uh, is hij al heel belangrijk voor de ploeg? Uh, echt zo'n zo, zo, zo, zo, zo zo ruw diamantje uit de jeugdopleiding? Ja, hij is uh, zo belangrijk dat hij al basisspeler is... en dat hij uh, uh, mensen als Cissé op de tribune houdt. Ja, en wie heeft hij, het nog over Cissé? Hij is gekomen, we, we, vandaag hebben we nog even weer gehad... over dat verhaal dat uh, Pelle toen zich afvroeg... Dat doet die koeman nou tegen Ajax? Dan zet hij die jonge jongen erin, wat moeten we nou toch? Nou ja, daar is hij wel op teruggekomen. Natuurlijk moet deze jongen nog een hoop leren. Gelukkig is hij ook zelf kritisch en, en geeft hij dat ook aan. Van, ik sta af en toe te dromen, ik laat mijn man nog wel eens lopen. Maar dit is een natuurtalentje. En vandaag maakt hij twee doelpunten en bepaalt het verschil. Dus dan ben je belangrijk. En ja is dan dus het antwoord. Hij is belangrijk voor de huidige Feyenoord. Dan maar even terug naar gisteren. PSV en VVV. Het gebeurt niet zo vaak, maar Ajax wint dus. En PSV wint, Feyenoord wint. een saai weekend, hè? Ja. Nou goed, een titelkandidaat valt dus af. Althans, volgens mij, FC Twente. Verlies dan als enige van Vitesse. Ook dus een topclub. Maar PSV en VVV, wat voor... En dan krijg jij van PSV, want het was 2-0. Ja, dat lijkt heel gemakkelijk, maar dat was niet zo, hè? Nee, het was niet zo gemakkelijk. En het was met name, uh, ja, het was allemaal niet zo leuk... Uh, het plezier spatte er niet af. Uh, het, het, de passie straalt er niet vanaf. Het was, ik geloof niet dat PSV echt in de problemen is geweest. Nee, maar ze er misschien lopen wel twee met, een, met een zware... geweest, Ze lopen een beetje met een ziel onder de armen. Ja. last op hun schouders. Ik weet niet wat dat nou precies is. En mensen kijken niet vrolijk. Terwijl, uh, terwijl er zit toch een hoop kwaliteit in dat elftal ik van, van hier op op PSV. Vol van het lijstje staan. PSV eerste met 53 uit 25. Ja, kijk even naar dat doelsaldo. Want dat is vaak nog een puntje extra. Ja, en en de, als een tierenlier scoorde... Nou ja, dat, dat hebben ze dan gisteren ook niet gedaan. De wedstrijd wordt uiteindelijk beslist door Van Bommel met een vrije trap die makkelijk te pakken is. Maar het publiek floot weer. Er was weer, was weer anti-PSV. Ik heb ze van de week gezien in die bekerwedstrijd tegen het PEC. Toen was er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Um, maar veel vroeger een, het, best drie, ja, het was een 3-0 overwinning. Dat was eigenlijk weer alles pijs en vrede En dan zie je toch... Ja, het, er is geen stabiele prestatiecurve uh, op PSV. Uh, PSV slaagt er niet in om met een pre, uh, stabiele prestatiecurve... het seizoen door te komen. Het is elke keer halen, brengen, halen, brengen. En ik, daar zal Dick Advocaat toch ook moe van worden. Want die bereidt dat elftal toch elke keer op... denk ik een soortgelijke wijze voor. Maar um, Dick Advocaat is misschien ook een trainer. Maar dat weet je beter dan ik. Die wellicht wat wat weinig lucht kan geven. Het is wel iemand die altijd... Hè, het is niet van de kleine generaal. Ja, maar dat, dat hebben denk ik de spelers ook wel nodig. Um, maar goed... Uh, dat je, je hebt stukje, druk, dat moet er een beetje af. Toch? Ja, ja, nou ja, goed, maar, maar ze willen kampioen worden. En die druk mag je jezelf opleggen. En ik vind dat als je bij PSV speelt, mag de trainer wat van je verwachten. En, en Van Bommel beaamt dat ook eigenlijk elke week. Want die snapt wel waar het om, uh, om gaat. Hij heeft natuurlijk nu de laatste weken wel te maken gehad. Zoals gisteren was Strootman er bijvoorbeeld weer niet bij. Heel je Mark, zie je dan toch, is nog niet van dat niveau. Hè, dan, dan lever je uh -huh. weer wat in. Het voordeel is wel dat Vonen nu aan het uh, terugkomen is. Dat Locadia nu echt wel op de deur klopt van spits van PSV, dan zijn er weer wat meer mogelijkheden. Maar bijvoorbeeld zo'n Mertens, de laatste weken in bloedvorm... ja gisteren laat hij het weer totaal afweten, wordt ook weer gewisseld. Nou ja, dat zijn wel elementen die stabiel moeten zijn. Wil je natuurlijk gewoon uiteindelijk gewoon zonder zorgen... naar het einde van die competitie kunnen. En daar slaagt PSV niet in. Nee, uh, interessant ook hoe het dan uh, volgende week gaat. Dan speelt PSV, even kijken, uit bij Heerenveen. Kan best lastig worden, want... Die in hebben deze fase weer wel gewonnen. Ja. Ja. Iedere wedstrijd is, is last natuurlijk. En nog één wedstrijd uitpikken, um, Ronald, RKC AZ. Omdat AZ weer verliest en slechts 15e staat. Dat is maar net boven het Ja, AZ is niet zo'n zo goed elftal als dat, uh, dat iedereen denkt. Dat heeft men natuurlijk in Alkmaar ook wel met enige regelmaat geroepen. Maar um, ja, dat elftal ontbeert ook wat, wat echte kwaliteiten. En dat begint toch wel achterin. Dat heb je dit seizoen toch vaker gezien. Het verlies van Moizander is niet echt adequaat opgevangen. De ene elm is de ander niet. He, er is een elm van Veen gehaald. Maar de beste elm is naar Moskou vertrokken. Nou, het is met de vleugelspelers een beetje halen brengen. De ene keer wel, de andere keer niet. Het gekke is, men wint met 3-0 van Ajax, maar ook daarin was AZ natuurlijk niet spectaculair goed. Dus dat maskeert een beetje die uitslag. Het spel, euh, nou nee, ja, het loopt gewoon niet optimaal op dit moment. En ja, daar komt nog eens bij dat AZ natuurlijk ook... die jongens kijken ook elke week naar die ranglijst... en hebben heel lang kunnen uitstellen dat gevoel van... nou ja, we kunnen best wel eens een nederlaagje hebben. Dat kan niet meer, want kijk nu naar de ranglijst. Alles komt nabij. Ja, dan komt er toch een andere druk... een degradatiedruk, een bepaalde spanning bij. En die moet Verbeek bij zijn helft al weghalen om uiteindelijk nog eens een keer veilig te spelen... maar dat AZ serieus in de problemen is... Ja, dat heeft toch te maken met een gebrek aan kwaliteit. Zo maar, eerlijk maar, moet je echt gewoon zijn op de moment. Zie jij AZ uh, onder de strepen landen? Nee, maar wie wel? Want, want alles staat ontzettend dicht bij elkaar. Ik bedoel, ik, ik denk ook niet dat VVV er nog uit klautert... maar ik heb VVV wel wedstrijden zien winnen van bijvoorbeeld AZ in Alkmaar. Ik heb VVV zien winnen van tot dan toe onklopbaar ogend NEC... en. Ja, dit soort verrassingen. Roda is nu ineens weer op stoom. Heerenveen is ontsnapt uit die, uit die zone. Het is een, een onvoorspelbare competitie. Ja, en, ook onderin. Oh, en, nou. en dus sluit ik niet uit dat AZ na nog wat ongelukkige wedstrijden... gewoon aan het einde van de rit net boven de streep... of misschien wel na competitie moet spelen. Gaan we zien. Uh, volgende week ADO op bezoek in, uh, in Alkmaar. Ook belangrijk weer. Nou, dat je... is ook niet heel makkelijk. Nee. Uh, opvallend... Uh... Uh, afgelopen tijd uh, werd er veel geklaagd door voetballerstrainers... over het aantal gele kaarten. Dit weekend viel dat enorm mee. Ja, ik heb ze niet geteld, maar jij nou, wel blijkbaar. 13 gele kaarten. Het laagste sinds de speelronde 2004-2005. Oh. Nou, en dat, net nadat deze week uh, dat handvest weer eens uit de kast is gehaald... en men heeft gezegd, uh, we gaan het toch nog eens wat strikter naleven. Nou, ja, dat, dat zou kunnen betekenen dat uh, of de spelers zich uh, zeer hebben ingehouden... of dat de scheidsrechters misschien wel wat koelander zijn geweest. Ik moet eerlijk zeggen... Um, gisteravond bij Willem 2 pek uh, Daar had Pieter Fink er wel twee kunnen trekken. En niet eens zozeer omdat... Uh, nou, zo ook een gemene overtredingen werden gemaakt. Maar uh, Joachim trapt een bal weg... op het moment dat Joost Broers van Peck Swollen wil nemen. En er is al gefloten. Uh, dat dat is, normaal is normaal gesproken geel. geel. Ja. En die kaart is niet getrokken. En er was later in de wedstrijd nog zo'n moment. Nou, dat zijn er dan al twee. Um, ik, ik zag vanmiddag dat ook Danny Makker... veel liet gaan bij NEC 5. Dat kwam de wedstrijd ten goede. Maar ja, zijn er dus ook minder kaarten. En ik denk dat dat een verklaring is, een beetje ja. over de hele linie. Ik weet ook niet wat de uitkomst is, behalve van... we pakken dat manifest weer eens bij de hand. Misschien zijn er ook richting de scheidsrechters... wel wat opmerkingen gemaakt van, nou, wees er voorzichtiger. Ja, overigens in 2004, 2005, dat, er waren echt een stuk minder nog... Er werden acht gele kaarten getrokken in één speelronde. Dat, ja. is, dat zal nooit meer voorkomen. Ik denk dat je, als vrouw, je ja. teruggaat naar de jaren 70... dan uh, is er één op zo'n speelronde. Maar als je die wedstrijden terugkijkt... dan denk je, nou, hier hadden er 15, <laughs> 15 keer ja. rood getrokken kunnen worden. Goed, nog één serieus ding. Uh, dit weekend stond de voetbalwereld stil... bij het afleiden van trainer Theo Bos. Indrukwekkend, kan je wel zeggen. Overal ja. werd er een minuut stilte gehouden op de velden. Maar niet bij NSC Feyenoord en niet bij Twente Ajax. Nee, hoe zit dat? Nou, van, van Twente Ajax weet ik niet zo heel veel. Um, dat verbaasde mij enigszins. Overigens heeft Twente bijna zo'n beetje dezelfde reden als NEC opgegeven van wij doen dat op onze eigen manier. We doen het op een persoonlijke manier en um, he, hebben een, een, een, zelf iets met de club ja. geregeld. Ik zou me zo kunnen voorstellen dat men bij NEC ook wel zoiets heeft van uh, Vitesse is de aardsvijand. Um, daar zal een groot deel van het publiek respect tonen voor Theo Bos. Maar je weet nooit uh, of iedereen dat doet. En uh, ik denk dat men het risico niet wilde lopen... dat, uh, dat dit soort dingen ontspoorden. En vandaar die minuut stilte niet heeft gedaan. Ik had het uiteindelijk wel gedaan. Want als club sta je zeker niet voor schut. Uh, de mensen die... Uh ja, herrie maken of, of dit verstieren, die staan verschut. En daar zou je iets mee kunnen. Het maar, had uh, wel juist mooi gemaakt. Maar ik geweest had geweest omdat het juist bij NRC. Te doen, ja, dacht ik. gek genoeg had ik, er, had ik er ook wel een beetje op, uh, op gerekend. Speelde wel met rouwbanden. Maar daar, uh, juist daar waar, uh, waar de strijdbel eventjes opgeborgen kon worden. uit respect. Want de voetbalrij is toch wel een rare wereld. He, want, want, want iedereen heeft altijd de mond vol van elkaar en schuilt elkaar de huid vol, vecht met elkaar. Maar vaak als er een, een tragedie plaatsvindt in de voetballerij, dan kruipt men dicht bij elkaar. En is het in eenheid het overlijden van het dochtertje van Alfred Schreuder, een aantal jaren geleden als, als, als ja, helaas mooi voorbeeld. Maar he, dat gaf wel mm -hmm. aan hoe dicht de voetbalwereld dan bij elkaar staat. En ik denk uiteindelijk dat dat toch zelfs bij... Uh, NEC was doorgedrongen, dat deze minuut stilte... dat dat een prachtig moment voor respect was geweest. Maar het is, uh, het is niet zo gekomen. Mooie wijze woorden van Ronald van der Geer op de zondagavond. Ronald, dank je wel. Oké. Okay. Al het laatste sportnieuws. Tot 11 uur NOS langs de lijn zo Michael McDonald, Sweet Freedom. Marielle Vos heeft maar weer eens aangetoond... dat ze op twee wielen nagenoeg onverslaanbaar is. Vos won in Cyprus de Accentia Sunshine Tour op de mountainbike. Marielle Vos, goedenavond. Goedenavond. Ben je dus ook niet te kloppen op een mountainbike? Ik ben wel te kloppen. De proloog werd ik hier tweede. Maar ja, dit, uh, <laughs> dit had ik zelf ook niet verwacht. Zo'n debuut op de mountainbike... Ik, uh... Ik had als junior natuurlijk, of ik had als junior heb ik wel ook gemountainbiked, maar ja, dat was toch al acht jaar geleden. Hè? En dan kom je hier voor het eerst weer in een wedstrijd. Um, ja, dan is het toch even afwachten hoe dat gaat verlopen. En uh, ja, echt uh, ver boven mijn eigen verwachtingen. Nee. Ik reed gisteren naar de, naar de overwinning en pakte ik zelfs de leiding. En uh, nou ja, die leiding die wilde ik vandaag verdedigen, maar die heb ik alleen nog maar uh, uitgebreid, uitgebreid eigenlijk. Ja, ongelooflijk. Uh, Je hebt dus echt acht de... jaar niet op uh, de mountainbike gezeten? Nee, ja, eigenlijk niet. Nee, nee. dus in tussen natuurlijk wel gefietst. Dus uh, de conditie en uh, de inhoud en, en kracht, dat, dat heb ik wel. Maar de, de houding op de fiets en de techniek, dat is toch iets uh, heel specifiek. Daar ben ik de laatste weken wel uh, heel intensief mee aan de gang gegaan om hier... Uh, ja, goed uit de voeten te komen. Ja, heb je daar ook wat aan je ervaring als uh, veldrijder? Uh, ja, natuurlijk is, uh, ja, heb je daar wel iets aan. Dan kun je met uh, gewoon de basishandigheden best wel, uh, wel iets doen. Maar mountainbiken is toch weer echt totaal wat anders. En uh, ja, vooral hier de, de rotsafdalingen. Uh, ja, dat uh, heb je met, je, met de crossfiets, kom je dat nooit tegen. Nee, maar, maar kan je voor ons leken, voor ons niet mountainbikers uitleggen... wat nou echt anders is... Uh, aan mountainbiken dan inderdaad het veldrijden? Nou ja, het veldrijden is, uh, is 40 minuten een hele korte, intensieve inspanning. Uh, ja, meer op een wegfiets. En heeft eigenlijk niks met. Uh, Jij ja, heeft eigenlijk weinig hoogteverschil. Vaak hele korte, kleine bultjes dat wel. Ja, mountainbiken, het woord zegt het al, is uh, echt in de bergen. En dat gaat uh, heel. Uh, ja, van het klimmen van een paar minuten tot. Uh, Zoals gisteren een klim van uh, anderhalf uur. En uh, ja, dat is toch wel echt een ander verhaal. En veel ruige terrein. Hele lastige afdalingen, sprongen. Uh, Drop-off, zoals ze ze noemen. Dus dat? En dat heeft, is, uh, ja, dan heb je gewoon een, uh, een, een flinke uh, een flink hoogteverschil. Waar je ineens met je fiets in een gat moet duiken. En uh, ja, dan moet je dan maar weer uh, overeind zien te blijven. En dat zijn dingen, daar ben ik nu uh, heel hard aan het. Uh, nou ja, aan het bijspijkeren, vooral die techniek, dat, uh, dat mis ik nu nog wel een beetje. Maar uh, hier kon ik het compenseren met uh, voldoende inhoud en kracht. Hey, en het beviel dus wel? Ja, als je wint, dan bevalt het wel? Of, of, of toch niet helemaal? Nee, het beviel wel. Ja, het beviel ook als ik niet had gewonnen. Hoor. Want ik vind, ja, ik vind het gewoon heel, heel leuk om te doen. Een hele mooie uitdaging. En ik merk dat er ja, gewoon heel veel vooruitgang in zit. Uh, ook hier ben ik nu uh, ja, een dikke week geweest elke dag op de mountainbike uh, samen met het, uh, met het Giant uh, mountainbike team. En die, uh, ja, die hebben me heel veel geleerd. Alleen in deze paar dagen al. En ja, daar krijg je ja, enorme motivatie van om, uh, om daar verder aan, uh, aan te bouwen. Ja, en waarom ben je eigenlijk op, op zo'n mountainbike gestapt? De uitdaging. Ja? Ik heb als junior dus, uh, dus ook wedstrijden geleden ook wel kampioenschappen meegedaan nou. toen. Toen had ik er best wel moeite mee met de combinatie met de weg. Maar ik heb toen wel gezegd, toen ik de overstap naar de senioren maakte op de weg. Van, nou, daar wil ik nu alles uithalen, maar ik kom nog een keer terug. En vorig jaar na Londen, na de winst op de Olympische Spelen, ja, vond ik het uh, ja, eigenlijk wel tijd om, uh, om weer de mountainbike op te stappen. En uh, gewoon weer eens te kijken of, ja, of ik daar... Uh, ja, ook uit de voeten komt. Ja, en lekker de zinnen verzetten. Even iets totaal anders. Uh, maar betekent dat ook dat je er toch in verder wil? Want het is ook olympisch, olympisch natuurlijk in Rio. Ja, nou, dit jaar is, uh, is een hele... gewoon echt een ontdekking toch, wat dat betreft. En uh, ja, ik wilde gewoon voor mezelf uitmaken... of dat ik uh, internationaal competitief zou zijn... of dat het uh, überhaupt zou bevallen. Uh, en uh, nou ja... Tot nu toe bevalt het heel goed en wil ik daar zeker mee verder. Ik heb nog uh, wat meer wedstrijden gepland. Maar dit jaar zijn, uh, zijn die wedstrijden eigenlijk niet, uh, niet het grootste hoofddoel. En ook niet uh, uh, de resultaten niet heel belangrijk. Uh, maar ja, het is in ieder geval goed begonnen. Dus dat geeft al wel weer uh, ja, heel veel uh, frisse moed om, uh, om ermee verder te gaan. Nou, je kan er in ieder geval heel goed op uit de voeten. Maar het zou kunnen, het zou een combinatie kunnen zijn in 2016... Uh, nou ja, het is wel mijn, mijn droom om op de mountainbike te starten in Rio, ja. Dus daar wil je wel voor gaan? Ja, maar dit, ja, dan is dit jaar echt gewoon wel het uh, uitproberen jaar... en dan zal ik dan de komende jaren verder uit moeten bouwen. Nou, dat jaar is in ieder geval uitzeggend begonnen met winst op Cyprus. Ja. Prachtig. Paniel de Vos, dankjewel. We gaan je ook op die mountainbike in de gaten houden. Oké, okay, bedankt. Oké, okay. bye bye. Dag. Ja. Mariel de Vos was dat vanaf Cyprus. 41 jaar en nog altijd is hij niet afgeschreven voor het Nederlandse tafeltennis. Jonah Kaan stond vanmiddag gewoon weer in de finale van het Nederlands kampioenschap. Die finale verroor hij wel, maar de krasse knar staat nog altijd zijn mannetje. Soms lopen dingen gek, dan ben je geen favoriet en dan kom je heel ver. Of je speelt goed en uh, je ligt in de eerste ronde uit. Zo uh, dicht ligt het bij elkaar en bij de mannen is het uh, tegenwoordig... Uh, heb je... Van alle kanten op.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 Die Nederlandse mannen, daarvoor is ook de geldkraan dichtgedraaid door NOC en NSF. Vindt u dat jammer? Of zeg je dat is terecht? Uh, nou ja, als je heel eerlijk bent uh, kan je dat niet onterecht vinden. Het is, uh, er zijn ja, al jaren geen uh, aansprekende internationale prestaties. Er wordt, uh, er wordt niet goed genoeg opgeleid uh, bij de bond. En ja, dan kan je niet uh, verwachten dat daar maar geld in gepompt wordt. Dus uh, het is uh, spijtig voor de betrokkenen. Maar ik uh, begrijp het wel heel goed.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 Ja, daar begint het mee. Je moet, we moeten mensen hebben die, die echt weten waar, waar tafeltennis en waar topsport om gaat. En daar ja, helaas hebben we er te weinig van op dit moment op de, op de plekken die, waar, waar de invloed zit. Harde woorden van Jona Kaan. Hij sprak met Alex Hoordijk. Kaan werd vandaag dus tweede de finale van het NK tafeltennis van Kasper Terluun. En Terluun is dus de Nederlands kampioen. De Olympisch kampioen schaatsen op de 1500 meter heeft zich geplaatst voor de weken afstanden in Sochi later deze maand. En daar is hij enorm blij mee. Of niet, maakt uit Jawel, daar, daar ben ik zeker wel blij mee. Nog niet tevreden, maar wel blij. Eh, nog niet tevreden, want je wordt achtste. Is dat het? Ja, precies. Ja, dat is het wel een beetje. Ja. Ja. Nou, ik kom steeds wel redelijk dichtbij. Het zit altijd heel dicht bij elkaar, dat veld, de afgelopen wedstrijden. Dus uh, ik zit wel steeds zo'n 15e 15 van, de, van de winst af. Alleen uh, ja, dat, uh, dat gaatje moet ik nog zien te dichten uh, de komende maand. Ja, jullie reden in Erfwood uh, om even duidelijk te zijn. Uh, je wordt achtste, uh, no normaal gesproken, en dan ben je de beste Nederlander. Dat gebeurt denk ik niet vaak, hè? Als achtste de beste Nederlander zijn. Nee, nee, nee, nee. nee, nee dat gebeurt niet heel vaak. <laughs> dus, uh, Hoe komt dat? Dus, uh, ja, dat, ik weet niet. Dat is een... Uh, ja, Koen van Weijen en Maurice Vriend, die, uh, die hebben er allebei een World Cup gewonnen in het begin van seizoen. En uh, ja, die, uh, die hebben niet de vorm die ze toen hadden. En uh, ja, ik, uh, ja ik, ik heb die 1500, ik ben gewoon heel fit en, uh, en wel goed, maar ook nog niet echt in vorm. Maar uh, ja, bij mij, uh, mijn, ja, ook al ben ik niet in vorm, dan kan ik altijd nog wel een redelijk goede 1500 meter rijden, gelukkig. Is ja, dat is wel een routine, ja? Ja, dat is wel echt uh, routine, denk ik. En uh, ja, de rest van de jongens die jongens, Sven, Sven Kramer natuurlijk niet, die, die heeft er afgezegd en... Uh, ja, Steven Groothuis is ook weer uh, niet in top voor helemaal. dus ook niet echt een puur zang 1500 meter rijden. Dus uh, ja, de, de, het is een beetje uh, ja. schipper. Uh, maar als ik jou uh, 500, zo hoor... is is gewoon hele moeilijke te ja. ook, hoor. Maar als ik jou zo dat hoor, vind ook, je het wel prettig dat je, dat je die routine hebt... en dat je nu alleen maar die volgende stap nog hoeft te maken. Ja, precies. Ik rijd dit gewoon op, uh, op mijn basisniveau... en daar kan ik altijd op terugvallen. En dat is fijn om te weten... Uh, dus uh, ik, ben het, uh, ik ben het nog niet verleerd. Ik kan het, uh, dat, dit kan ik. Alleen, ja, ik wil gewoon meer natuurlijk. Ik ja. wil wel, uh, wel meegaan doen om de winst. En uh, ja, iedere keer is er iemand anders... Uh, die ermee vandoor gaat. Dat is ook wel een 1500 meter. Hoor. Kijk, achtste klinkt wel... Uh, klinkt niet heel erg eervol. En zo voelt het ook niet. Alleen, ja, het zit steeds... Uh, het zit steeds binnen een halve seconde van elkaar, de top 10. Dus ja, uh, je moet uh, misschien een keer de goede rit mee, uh, mee hebben. Ik, uh, ik reed nu ook helemaal alleen. En... Uh, en uh, een hele goede vorm en dan is alles mogelijk. Ja, want we hebben vijf wereldbekerwetsten gehad op de 1500 meter. Allemaal een andere winnaar. Dat zegt dus ja. veel over uh, de grote concurrentie. Ja, de concurrentie is moordend. Ja, ja je ziet een beetje dat, uh, dat ja, het specialisme in het schaatsen is nog steeds niet opgehouden is. Het wordt eigenlijk steeds verder doorgevoerd. De echte allrounders en uh, de echte vierkamp sprinters krijg je ook al zelfs in Jan Smeekers... Die het een fantastische manier die 500 meter. En die zie je niet op een WK-sprint meer. En, uh, de Nederlanders heersen op de 5 en 10 kilometer... en dat zien die buitenlanders natuurlijk ook wel. Als ze eraf worden gereden op 10, 20 seconden... en ze komen niet in de buurt... dan gaan ze zich ook eerder weer specialiseren op een 1500 meter. En uh, daar, daar zit een hele grote groep... die, uh, die uh, nu heel dicht bij elkaar zit. En die denken allemaal hetzelfde als ik. Van, uh, hey, we komen dicht bij de overwinning. dat uh, het smaakt naar meer. En, uh, ja. nou, daarom wordt het heel spannend en dat wordt... Uh, en Sochi een heel mooi, uh, heel mooi voorproefje denk ik voor, uh, voor volgend jaar. Ja, dat moet dan ook voor jou natuurlijk uh, een mooi slot worden. Want je begon zo beroerd hè, met die uh, gebroken rib. En, en, en nu toch al zeker van de weken afstanden. Dat moet wel een lekker gevoel geven richting Sochi. Ja, dat is heel lekker. Ik kan gewoon uh, vandaag even lekker uitrusten. En ik ben morgen uh, op de telefoon en dan ben ik een paar keer met Gerrit uh, van met mijn trainer. En uh, ik heb zelf de laptop erbij. En dan, uh, dan is, dan, ik heb al een uh, plannetje in mijn hoofd. En uh, dat, uh, dat, uh, dat uh, ja, ik denk wel dat ik nog een stap kan maken. En dat moet ja. ook. En ik wil hem ook graag trouwens nog plaatsen voor de duizend meter in Heerenveen dit weekend. Ja. Dus uh, dat ook. Want uh, daar moet ik ook op mee kunnen, vind ik, als het, uh, als het, allemaal, uh, als het allemaal goed komt. En, uh, nou goed, ik, uh, ik heb een plannetje in mijn hoofd en ik hoop dat ik dat uh, helemaal kan uitvoeren. En, uh, ja. Hoe ziet dat palletje ja. eruit, Mark? <laughs> ja, dat is trainingstechnisch een nou. beetje. Dus, uh, dus, uh, dat is voor ons schat te moeilijk, Nee, <laughs> <Ja. Ja. laughs> hey, Maar je bent <laughs> pijnvrij. Ik ben, ik, ben, ik ben hartstikke fit. Alleen uh, dat, dat laatste stapje, ik heb ook gewoon goed door kunnen trainen. Ook, ook naar de brochures die ik heb gehad dit, uh, deze winter. En uh, voor dat laatste stapje heb ik nog even, nog even iets nodig. Oké, okay, maar voor ons, we kunnen je wel opschrijven... Zamten en Sochi voor, bij, bij het lijstje favorieten voor de 1500 meter. Ja, acht, nou, even kijken wat is mijn beste klassering, 8 ook, dus uh, oh, ja, ik, misschien, ik ben geen topfavoriet denk ik, maar uh, daar uh, ben ik wel eens eerder niet geweest. Nee, gewoon, daarom. Dat ging liep wel aardig dus, af toen. <laughs> ja daarom, dus uh, ik ben gewoon met mezelf bezig en uh, ik, ik, uh, ik ken mezelf heel goed en dat is een voordeel nu en ik, uh, ik hoop dat ik uh, die punten kan aanpakken waar ik denk te kan verbeteren en dan, uh, ja, dan, uh, dan gaan we er uh, alles aan doen om uh, dat in ieder geval. Ik ga, uh, ik ga heel geconcentreerd en heel gefocust werken om, uh, om heel goed te zijn op te weken afstand. Ik ga ik er niks uh, aan het toeval over laten. Oké, okay, veel succes op die route daar naartoe. Ja, dankjewel. in the clouds. No shoes on my feet Cold and afraid It feels like I could break Lips through a finger. Rigby, Earth meets water. Buitenlands voetbal. Een aantal berichten heb ik voor u in Engeland. Tottenham Hotspur Arsenal. Een wedstrijd 1 wedstrijd 2-1 voor de Spurs. En dat is een gevoelig verlies voor Arsenal. Tottenham staat de derde op een ruime afstand. Van Manchester United zeggen nog 24 punten heeft Arsenal achterstand. De Spurs staat derde en heeft, even kijken, 17 punten achterstand op United. Morgen nog één wedstrijd. City, de nummer 2 speelt dan uit bij Essen Villa. In Spanje, Malaga, Atletico Madrid 0-0. Atletico is de nummer 2 in Spanje en blijft dat voorlopig ook. Barcelona eerste met 68 uit 26... Je heeft 11 punten voorsprong op Atletico, die is tweede staat. En uh, Real Madrid staat derde met twee punten op um, Atletico. We gaan naar uh, dit weekend, het weekend uh, van Radio 1. Een mooi sportweekend dat met droevig nieuws begon. Inderdaad, ik zou vanmorgen daarin gaan. Uh, en gisteravond uh, uh, hoorde ik dat het, uh, dat het helaas niet meer kon. Ja, Theo blijft herdenken zoals als Theo was. Uh, Mister Vitesse en dat zal hij altijd blijven. Het herenmeester waren in de 2 Mag van geluk spreken dat het maar 2-0 is gewonnen. Goede dag, man. Mooi stand, de bal op het doel schiet, maar niet op het doel. Die schieten er dan 4 minuten gewoon in. In het begin uh, was er leek niet zoveel aan de hand, totdat de 1-0 viel. Nederland wint met 5-0 van Korea. Twee keer vindt Bocazon nou eindelijk een echt goed lopende aanval. Men verwacht natuurlijk al, gezien de uitslagen van de voorgaande wedstrijd, dat je iedere wedstrijd 6-7 wil wint, maar dat was niet zo. Ik heb het gevoel, de PSD vanavond al 77 minuten bezig is met alibi voetbal. Dat betekent zoiets als banjeren op het veld en voor de rest niets, maar dan ook helemaal niets laten zien. Het was moeizaam. laat ik dat maar uitdrukken. Een homeren van Jan Dijkong zorgt 8-3 voor Taiwan. Ja, natuurlijk wordt het met de week moeilijker, omdat je nu nog maar negen wedstrijden hebt, volgens mij, om het uh, om tijd te keren. En hier gaan de handen de lucht in. Nu weet hij, hij is de Europees kampioen. Ilko Sint-Nicolaas. Ja, geweldig. Maar uh, ja, een hele ronde na je wint super. Bijna het einde van langs de lijn. Ik kan u nog vertellen dat windsurfer Dorian van Rijzenbergen... op het WK een succesvolle tweede dag achter de rug heeft. In Brazilië en de Olympisch kampioen in drie races op de vierde. De eerste en de derde plaats. En daardoor gaat hij nu aan de leiding in het klassement. Zo zien we dat graag. Zo direct het oog met John Jansen van Galen. Veel plezier erbij. En nog een fijne avond. Dag.